Tien uur, Eval de Jong met het NOS-journaal.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 Medewerkers van het Duitse circus slagen erin om met hulp van de brandweer en de politie de olifant op het droge te trekken. De vrouwtjesolifant is niet gewond geraakt en kan morgen weer gewoon optreden, zegt Circus Rens. In de Eredivisie heeft Heerenveen thuis met 4-1 gewonnen van VVV Venlo. NAC Breda NEC werd 1-1 en Roda JC won met 3-1 van Vitesse. Het weer in de loop van de nacht bewolkt en kans op mist. Minimum vannacht rond 4 graden. Morgen in de loop van de ochtend weer zonnig. Middagtemperatuur tussen 13 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Aanstaande zondag om half 5 op Eredivisie Live topvoetbal in je huiskamer. Ajax PSV. Bestel dit topduel en kijk hem live op je tv of pc. Al vanaf 5.95.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 We gaan naar Ado Twente. Is het daar nog steeds zo slecht, Bas Stigler? Ja, het is uh, nog steeds zo slecht. Na 56 minuten. Ado leidt met 1-0. Daarmee wil ik Ado niks te kort doen, want die ploeg doet gewoon wat het moet doen. Maar Twente komt maar niet aan voetballen toe. Komt de bal het strafstof binnen. Plet! En dan kan het maar zo gelijk zijn. Want die mag uithalen vanaf de penaltystip. maar maait eigenlijk ook weer half langs de bal. En geeft er dan zo weinig vaart en kracht en precisie aan mee dat Coutinho... Die zich kapotgeschrokken is dat Plet ineens kon schieten. Vanaf die positie uiteindelijk opgelucht kan ademhalen. Net als de mensen op de tribune. En dan komt er een verre trap van de doelman in de richting van Smolerek. Maar die blijkt dan voor de spits te ver. En komt aan de andere kant in de handen van Bosker. Maar we hebben echt de gekste dingen gezien. Ik vertelde al de poging van Rosales om in te gooien. Die mislukte. Aan de andere kant heeft Kuiper. Waarvan je nog kan zeggen dat hij anderhalf jaar niet gevoetbald heeft. Maar oké. Okay. Die wil zonder dat er een tegenstander in de buurt is ook maar de bal wegtrappen. En... ...tikt eigenlijk met zijn rechtervoet de bal net een stukje vooruit... ...waardoor hij met zijn linkervoeten helemaal langsheen trapt... ...en de bal de tribune injaagt. Het is af en toe Comedy Capers. En nou zaten we voor de wedstrijd, Ronald, al te praten over... ...dat dit, een, laten we zeggen, drie weken geleden nog... ...voor iedereen in Nederland de kampioenskandidaat ja. was... ...naar die zegen in Eindhoven, naar die zegen thuis 2. op ja. Schalken. Goh, wat was Twente goed, hè? Ja. De kampioenskandidaat. En als je het nu ziet... Dan krijg je echt het gevoel dat als Twente morgen tegen IJsselmeervogels gaat spelen, dat ze ook niet winnen. Het klopt niet. Het oogtlamlendig, het oogt ongeconcentreerd gaat niet te geloven veel mis. Er is er ook echt niet één die nog een, een dikke voldoende haalt. Of hij zegt, nou dan kan de rest zich gaan optrekken. Dus Twente moet echt maar hopen dat het hoe dan ook. Weer terug in de wedstrijd komt. Nu Kuiper door aan de linkerkant. Na een paas van Douglas die overigens wel goed is. Deze paas. Maar dan komt er eigenlijk geen voorzet van Kuiper. Omdat uh, Ado goed verdedigt. Nu is er dan wel eindelijk felheid bij Fer. Die het duel van zijn tegenstander wint. En daarmee heeft Twente de bal weer snel terug. McLaren heeft dat ook gezien. En komt nu zijn duck uit om wat aanwijzingen te geven. Want voelt dat dit misschien wel het punt is waar zijn ploeg even overheen moet. Twee, drie duels op een rij winnen. En denken oh ja, dan blijf je dus met ballen op de helft van de tegenstander. En nu dit weer... Wout Brama, de aanvoerder na het vertrek van Wiskelhof. ziet aan de rechterkant Rosales. Die staat helemaal vrij, maar hij speelt de bal er niet 1, 2, maar echt 10 meter achter. Zodat de bal over de zijlijn hobbelt en Ado weer een ingooi mag nemen. Het is... Nou je ja, daar zijn geen woorden voor. Ja. ja, het is echt een tranendal, Twente vanavond. Een uur lang eigenlijk al en Ado staat voor. Ja, draai maar uit die plaat. Op. Ik vind het goed. 1-0.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 De gelijkmaker bij Ado Twente, want als je de voetbal het niet doorheen komt, dan kun je natuurlijk altijd hopen dat er een paar hoekschoppen komen. En uh, die komen er dan ook twee in het getal. En die tweede wordt dan uh, binnengekopt nadat hij is door Ado wordt weggewekt. En het is denk ik plet. Die de bal eh, hoog boven zijn tegenstander uit. In de touwen, tegen de touwen werkt. Zijn tweede doelpunt voor Twente. Zijn twaalfde in totaal dit seizoen. Gleiner Plet zorgt voor de gelijkmaker. Twente is slecht. Twente krijgt geen kans. Twente voetbalt ongeconcentreerd. Maar met een paar hoekschoppen, en vrije schoppen, Zoals gezegd. Dan kan het altijd. Want de luchtmacht van Twente. Dat mag natuurlijk nooit iemand vergeten. Is wel met Plet en Douglas en Fer. Nou ja, is er nu even niet meer bij. Maar wel ijzersterk. En zo eh, zorgt Twente toch voor de gelijkmaker. Met de, die halve kansen die het heeft gekregen in deze wedstrijd. En wie weet, want de opluchting bij de meegereisde twente fans was groot. En de hoop plotseling weer ook. Want ja, in dat laatste half uur weet je het niet. Wat kan Ado dan nog? Er wordt nu aan die kant druk gewisseld overigens. Mulders komt nu in de ploeg bij Ado Den Haag. als een van de twee nieuwe gezichten als de aftrap inmiddels is geweest. En Kum de bal naar voren heeft gespeeld. Daar wordt hij door Brahma weer de andere kant op gekopt. En vanaf de aftrap af wil Ado nu naar voren. Immers van de bal gezet door Fer. Die dan wel het duel daarna eigenlijk afwacht. Waar John zich mee bemoeit. Die verliest het op zijn beurt maar ver Zet er opnieuw het sterke lichaam tussen. Zo heeft Twente de bal weer terug. Via Douglas op de rand van zijn eigen straf. Opgebied. Pingelen. Gevaarlijk. Het loopt net goed af. Aan de linkerkant Kuiper trapt de bal naar voren. Plet die de bal niet onder controle kan krijgen. Ter hoogte van de middenlijn valt hij weer voor de voeten van Immers. En die heeft gezien dat Sherry aan de linkerkant wat ruimte heeft. Sherry speelde overigens één minuut in zijn carrière voor Twente. Ooit eens een keer een paar jaar geleden. Nu een aardig schot van dat Sherry voor de liefhebbers van sportquizjes, mocht u hem ooit organiseren, is het een geheide quizvraag. Hij speelde namelijk tegen Vitesse een minuut mee als vervanger van Marco Arnautovic. Gegarandeerd, als u dat vraagt aan uw vrienden, weet niemand. Bal was <lacht> ik in de kamer zit. <lacht> Bal zit voor Reusler. Voor Twente dus en na 63 minuten met die 1-1 stand op het bord lijkt er bij Twente nu toch weer langzaam maar zeker ook het besef te ontstaan. Dat als je een tempootje hoger speelt en iets beter bij de les bent dat er wel nog een mooie avond kan volgen in ADO. Dat is het een uur lang niet geweest want Twente is werkelijk verschrikkelijk ondermaats gebleken in die eerste 60 minuten. Maar staat dus toch gewoon als je dat zo mag noemen op 1-1 naar die rake kopbal van Gleiner Plet. ADO 1, 21 1, na nu 64 minuten. Herenveen VVV eindigt in 4-1. En Filip Koken praat na met de trainer van Herenveen, Ron Jans. Ron, dat de overwinning dik verdiend is, daar zal niemand over twisten. Maar wat zou je nog uh, ja, hebben geknepen of je hem wel over de streep zou trekken? Nou, ik, ik ben het wel gedeeltelijk uh, met je eens, hoor. Want uh, ja, uiteindelijk is het uh, 4-1, dat, dat past wel bij het wedstrijdbeeld. Maar uh, ja, zij kwamen natuurlijk... Uh, ja, opeens, op, op 2-1. En dan is het toch even kijken wat er gebeurt. Alleen, ja, volgens mij hebben ze niet echt de kansen gehad. Dus om, om heel angstig te worden, dat was ook weer niet, niet, niet erg. Maar ook nee, maar er kwam onrust in jullie spel. Ja, nee, dat, dat is zo, want we leverden, zo stond de goal ook, we leverden een bal in. En, dan, eh, en daarna werd het inderdaad wel wat eh, onrustig. En eh, dan denk je van, het kan toch niet zo zijn dat je veel beter bent... dan dat je misschien nog punten gaat eh, verliezen. Maar eh, dat hebben we gelukkig in de slotfase eh, rechtgezet. Maar we hadden elkaar natuurlijk eh, heel goed kunnen helpen door... Eh, nou, of voorrust... Of Zeker in de fase, de eerste kwartier na rust. om veel eerder de score uit te breiden. En dan was het klaar en over geweest. Jullie hebben in ieder geval midweeks nog een tikkie gekregen. in die halve finale van de Beker. Uh, nou. Voor wie dacht van, nou Heerenveen zal er nu wel doorheen zitten. Voetballend hebben jullie daar in ieder geval een antwoord op gehad. Ja, absoluut. En uh, dat vind ik mentaal ook een, een, een pluimwaard voor, uh, voor het team. Want uh, woensdag hebben we natuurlijk qua, uh, qua uitslag... We, uh, waren we gewoon hartstikke teleurgesteld. Want het is zo mooi om in die bekerfinale te spelen. Tenminste, dat denk ik. Want ik heb het nog nooit meegemaakt met, uh, met de profs. En, uh, ja, maar, maar we hebben wel uit het spel en uh, uit uh, de bereidheid... Uh, om, om voor elkaar te werken en druk te zetten... heel veel positieve dingen gehad. Tenminste, dat zeiden ze. Maar dat hebben we vandaag ook wel laten zien. Want jullie hebben er waarschijnlijk ook wel over nagedacht... dat het nu waarschijnlijk uh, zo je vierde moet worden... om Europees voetbal te halen, nu Heracles in die finale zit. Nee, We kennen de spelregels. Ik uh, las dat Ronald Koeman dat, uh, de groep uh, nog een keer had uitgelegd. Maar dat is ook het eerste wat wij uh, vrijdagmorgen hebben gedaan... na de uitslag van, uh, van Heracles uh, bij AZ. En uh, nou ja, dan moet je maar voor de vierde plaats uh, gaan. Of hoger. En uh, uh, dat... Uh, het kan in dit seizoen en uh, wij kunnen het zelf ook en dat vind ik dat hebben we woensdag eigenlijk uh, ook wel uh, bevestigd tegen PSV ondanks de 3-1 nederlaag. En uh, ja, tegen, de, ja, wat, wat, uh, tegen de ploegen die wat lager staan doen wij het uh, uitstekend en dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Ron Jans, de trainer van Heerenveen, dat met 4-1 van VVV won. Bas tegen, we hadden het er straks over uh, Twente-PSV, de uitwedstrijd in Eindhoven, 6-2. Maar ja, toen hoefde ze het spel niet te maken, hè? nu wel. Ja, dat scheelt ook. Want uh, dat maar geldt eigenlijk voor iedere ploeg tegenwoordig. Dat je heel graag wil dat de ruimte komt. En als de tegenstander het spel maakt, dan komt de ruimte vanzelf wel. Dat ligt natuurlijk iedere ploeg. Zeker als je de spelers hebt met de technische vaardigheid. Want die heeft Twente natuurlijk wel om dat dan ook uit te spelen. En Twente zal nu, ja, zonder ruimte. Want Ado loopt uiteraard vooral terug. Dat doet het eigenlijk al het leeuwendeel van de wedstrijd. Zal Twente gewoon moeten beuken. En dan maar hopen dat het er een keer doorheen komt. Nu Rosales voorzet. Weer plet gezocht. Bijna komt hij bij de bal. De bal komt... Op het hoofd, of op de schouder denk ik uiteindelijk van Omeru, Die Nigeriaanse rechte vleugel En komt dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn gestuiterd. Daar mag Twente dus gooien. Dat gaat Ola John doen. Ver biedt zich aan. Kuiper deed dat maar, werd weer weggebonjoerd. En dan komt er een ingooi van Ola John. Die niet in de buurt komt van de medespeler. Die keken de andere kant op. Maar wel prochelijk op het hoofd van Omeru. En die kopt hem dan over de achterlijn Zodat Twente de hoekschop aan overhoudt. Dat is een cadeautje. En niet vergeten, uit de rebound zeg maar, van de vorige serie hoekschoppen die Twente mocht nemen, werd het 1-1. Daar komt de bal op het hoofd van wie? Een van Den Haag wordt weggekopt. Brama brengt opnieuw in. Dan moet ver naar de bal. Die laat hem eigenlijk lopen voor Reuseler. Die brengt hem opnieuw in op de penalty stip. Visser kopt maar half weg. Chatli brengt de bal weer bij Ola John. Opnieuw een voorzet. Nee, meegegeven aan Kuiper. Die draait en wil schieten, maar heeft daar niet de finesse voor. Dan kan Adolf via opnieuw Visser uitverdedigen. Maar dat is ook niet je dat. Komt de bal weer aan de andere kant van het veld voor de voeten van Reuseler. En gaat dan via een van de spelers van Den Haag over de zijlijn. En dan mag Twente in ieder geval met een ingooi proberen om Ado vast te pinnen rond het eigen strafschopgebied En de drukte wat dat betreft op te houden. Rosales gaat gooien. Die maakt voor de zekerheid de bal nog maar eens droog. Dat dat zo even jammerlijk misging. Dan komt er een bal het strafschopgebied binnen. Die komt voor de voeten van Ola John bij de tweede paal. Die staat zeg maar op de punt van het strafschopgebied, Draait naar binnen. Geeft de bal mee aan Brame. Die van 20 meter zou kunnen gaan schieten. Die bal wordt onderweg twee keer van richting veranderd. Waarvan de laatste keer sowieso door een van Den Haag. En dan krijgt Twente opnieuw een hoekschop. En komt er nu toch langzaam maar zeker na een kleine 70 minuten bij een 1-1 stand. In een uh, wedstrijd waarin Twente een uur lang werkelijk armen tieren heeft gevoetbald. Wat druk van de ploeg uit Enschede. En Kaas staat Ado met de rug tegen de muur. Daar plet met het hoofd uit die cornerbal. Komt voor de voeten van Reusler. En die schiet er maar een beetje naast. Dat is een hele grote kans voor de verdediger uit Baat Bentheim. Een dorpje net over de grens bij Enschede. Dat zal een kilometer of 10.5, die zijn hemelsbreed. En hij had zijn ploeg, waar hij toch nog niet zoveel wedstrijden heeft gespeeld... tegen Feyenoord zijn eerste basisplaats. Maar zo op een voorsprong kunnen schieten we na 70 minuten. Maar Reusler doet dat niet en schiet naast. En zo blijft het 1-1. En is het dus wel spannend en wordt Twente dus wat gevaarlijker en beter. Heerenveen van VVV gaan we weer naar terug. Dat werd 4-1. We hoorden al Ron Janssen de trainer van Heerenveen. Zijn collega van VVV heet Ton Lokhoff ik denk dat je qua spelbeeld je makkelijk kan neerleggen bij een uh, nederlaag. Maar daar hoor denk ik nog wel een maar bij. Nou ja, makkelijk neerleggen, dat, is, dat doe je niet zo. Maar uh, nee, de overwinning van Heerenveen was, uh, was in orde. Dat, uh, dat ben ik met je eens alleen. Als je dan nog tot 2-1 terugkomt in de wedstrijd. Uh, in de tweede helft. Wat je, wat je hoopt, omdat hun ook van de week natuurlijk een, wedstrijd, een zware wedstrijd hebben gespeeld... Ja, dan hoop je van dat het nog kan kantelen dat je, dat je daar vertrouwen uitput... dat je gaat voetballen, dat je ook kansen kan creëren. Maar dat, dat, dat was niet. En, en, en dan geef je op het eind nog, uh, nog vrij makkelijk twee goals weg. Zo laten jullie ook nog een tijd leven door uh, heel veel kansen te missen. Dan uh, profiteren jullie mooi van een misverstand bij Heerenveen. Maak 2-1 van je Maguire. Ook een mooie goal overigens. En dan wordt Heerenveen heel onrustig. En dan denk je, nu zit er wat in. Dat klopt, dus dat zag je bent. toen Toen gingen hun ook... We is slordig, veel balverlies. Alleen dan moet je daarvan profiteren. En, en, en, en dat deden wij niet. En, en, en willen wij hier bij Herenveen een, een resultaat halen, dan moet, uh, dan moet iedereen top zijn. Dat waren we vandaag niet. Ben je in die zin ook een beetje teleurgesteld in je eigen ploeg dat je te weinig hebt kunnen creëren? Ja, nou ja, dat wel. Want ik vind dat wij, iedere wedstrijd die wij tot nu toe gespeeld hebben, dat we best wel wat kansen gecreëerd hebben. En, en, en, en dat vond ik vandaag te weinig. Je, je, je, je kon op tegenstander te weinig pijn doen door te weinig bij de 16 te komen. En, en, en oké, okay, dat, dat, dat, dat is een gegeven. Je maakt wel een mooie goal, dat klopt. Ja, en dan heb je toch zoiets van, nou, uh, dit kan toch nog wel eens uh, omdraaien, die wedstrijd. En dat je voor die gelijk maakt. Maar we waren veel te slordig en, en, en ja, we zijn in fases in balbezit te slordig om, om, om een tegenstander... Uh, Fijn te doen om een kans te creëren, om een schietkans te creëren. Want de schietkans die we kregen van me die zat er geweldig in. Ja, en dan zie je dat als je dan nog meer moet gaan drukken en Heerenveen krijgt de ruimte. Ja, dan hebben ze ook wel een ploeg die, daar, uh, die daar raad mee weet. Ton Lokhoff, de trainer van VVV. Zijn ploeg verloor met 4-1 van Heerenveen. Is ADO eigenlijk wel goed vanavond, Bas Ja, nou, die doen het wel naar hun mogelijkheden, vind ik. Ik maak ook hun fouten wel, maar vergeet niet dat ADO los van het feit dat ze dit seizoen zo ongeveer leeg gekocht zijn... Ook dat we drie mensen die belangrijk zijn missen hè, Met blessure of met Schorsingen. Boussabon, Rado, Savjevic, Toornstraat. Dat is niet, is niet zomaar wat. Dus er staat een soort vreemdelingenlegioen in het veld. En die komen wel langzaam maar zeker een beetje in de verdrukking. Maar krijgen ook hun kansjes aan de andere kant weer bijna. Nadat voor de zoveelste keer Douglas heel laconiek wilde verdedigen. En dacht nou er staat wel een tegenstander in mijn buurt. Maar als ik een heel klein duwtje geef en een keer Boerroep, Dan schrikt hij wel. Maar John Verhoek invallen bij Ado schrok helemaal niet. En pikte hem de bal zomaar af. Gaf een bal op de rand van het strafvolpubliek Breed. Daar kon uiteindelijk niemand uithalen. Daar stond Sherry wel, maar dat was niet genoeg. Maar de wijze waarop Twente dat eigenlijk al de hele avond doet... dat is ronduit zwak. 18 minuten nog te gaan. 1-1 de stand. Coutinho trapt. Die doet dat in de richting van Verhoek. Die wil doorkomen, maar daar komt hij niet aan toe. Ado houdt wel balbezit via de linkerkant. Gaat de bal terug naar het midden. Opnieuw Verhoek. Er komen ook anderen zich melden. Maar is er dan een steekbal die niet goed uitkomt? Daar zit Twente heel even tussen via Douglas. Gek genoeg weer verhoek Die helemaal van de linkerkant naar de rechterkant is gelopen. Kan de bal weer oppikken en meegeven aan Immers. En aan de rechterkant komt Ado nu met veel. Ommeru weer. De Nigeriaan. Meegekomen. Probeert de bal via zijn tegenstander over de achter- of zijlijn te spelen. Dat lukt. Dat is Ola John. En ik denk dat het een hoekschop oplevert voor Ado zelfs. Dat is inderdaad het geval. Dat betekent dat er eh, koppers mogen komen. En die koppers gaan zich melden ook. Christian Koem gaat mee naar voren. Ami in het elftal gekomen bij Ado Den Haag. Die is Smoller-Rekteman van de Haagse goal komen aflossen. En er gaat een indraaiende in de hoekschop komen. Waarbij de aandacht dus uitgaat naar bijvoorbeeld Koen. Maar ook naar Verhoek. Verhoek komt nog wel bij de bal. Terwijl die wegglijdt eigenlijk. Krijgt hij hem op de buitenkant van zijn voeten. En meters naast het doel komt dan die bal terecht van Boske. Die is toch langzaam maar zeker wat haast gaan maken. We hebben McLaren goed in de gaten gehouden. Die heeft periode gehad dat hij... Heeft staan ijsberen langs de lijn. Heeft periode gehad dat hij maar in zijn dugout is gaan zitten hoofdschuddend. En heeft nu weer zo'n laatste periode dat hij het allemaal niet ziet aankomen. Af en toe vliegt hij eruit omdat hij weer iets gezien heeft dat hem niet bevalt. Dat is vandaag dus vaak het geval. Want Twente is bezig aan een bijzonder zwak optreden. Hoewel het, dat hoort er dan bij gezegd, de laatste 10, 15 minuten wat beter oogt. Maar ook dat betekent nog lang niet dat het goed is. Op de achtergrond een sirene om iedereen eraan te helpen herinneren dat zo Aans het Haagse kwartiertje aanbreekt. Voor de mensen die... Dat volgen weten inmiddels dat er geen ploeg in de eredivisie is die in het laatste kwartier van de wedstrijd zoveel doelpunten tegen heeft gekregen als ADO. Dus het Haagse kwartiertje zou ik verzwijgen. Maar hier weten ze dat nog steeds niet goed te doen. Uh, nog een minuutje en dan gaan we dat we met z'n allen roepen hier. Nou ja, oké. Okay. 1-1. ADO Twente, het uh, ja, kwartiertje, het laatste kwartiertje van de wedstrijd Haagse of niet, zal toch in ieder geval nog wel wat spanning opleveren. Want uh, in ieder geval een van de twee ploegen Twente zal moeten. Zoveel is duidelijk.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 Point met happiness. Heeft er nog iemand lucht, Bas? Heeft er nog iemand, sorry? Lucht? Ja, nou ja, Twente zal wel wat lucht moeten hebben... ...want uh, zo ongelooflijk veel energie hebben ze niet verspeeld. Ado is wel een beetje aan de vermoeide kant aan het raken, denk ik. Kwartiertje nog, nou ja, niet eens, 12 minuten. 1-1 de stand, Ado Twente. En de bal bezit voor Coutinho, de keeper van uh, Ado. Twente zal moeten, zo makkelijk is het. Terwijl nu ook uh, Chatli probeert door te jagen op de doelman. Die moet daardoor wat sneller trappen dan hem eigenlijk goed is. Zo komt die bal bijna nog in de handen van Twente terecht. Dan wel voeten, spreekwoordelijke handen. Maar Ado houdt uiteindelijk toch via de linkerkant, via Sepa de bal. Komt er een diepe bal waar Twente verdedigt via Rosales. Die we voor de zoveelste keer passes hebben zien geven. 10, 20 meter achter de man. Ballen van rechts openen naar links. Over de zijlijn schieten. McLaren heeft langzaam maar zeker steeds minder haar. Dat mag op leeft leeftijd overigens best. Maar met de handen zit hij er regelmatig in vanavond. Want wat zijn ploeg laat zien is er erg slecht... Bij tijd en wijlen. En er is dus een soort kleine opleving geweest rondom dat doelpunt. Maar ook nu weer zomaar een bal ingeleverd bij de tegenstander. Om pikt op nadat Brahma de bal verkeerd wegtrapt. trapt. Verslikt zich dan opzij met een Oladjon die mee dan komt de bal voor de voeten van Kuiper. Er wordt er, druk, er, wordt er gebaard nu langs de zijlijn. Waar de trainer en de assistent bij Twente, McLaren en Schreuder... Aan iemand willen duidelijk maken dat hij moet gaan invallen. Nou is het leuk om te vertellen dat bij Twente hoek op de bank zit. Dat zou wat zijn dat hij nou uitgerekend... Hier in Den Haag zijn debuut voor Twente zal maken. na alle problemen die hij met zijn enkel heeft gehad. Maar dat zou maar zo kunnen. Dat hij dan straks nog moet proberen om Twente in de slotfase. Dan wel met een goal. Dan wel met een assist voorbij zijn oude elftal te schieten. Coutinho heeft de bal weer nadat er een Twentse aanval spaak liep. En die uh, doet het rustig. Probeert maar met een hoge bal nu. Verhoek te bereiken. Die gaat wel de lucht in. Maar wordt afgetroefd. Twente neemt over. Ver glijdt eigenlijk weg. Daardoor kan Ado de bal via Immers toch weer terugkrijgen. En ligt die bal weer aan de voeten van Sepa. Immers loopt diep. Er komt een bal. Ook wel die kant op. Maar die wordt door Twente weer onderschept via Jansen. Jansen met Ver. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar. En die overkant van het veld. McLaren is er maar weer bij gaan staan. Ziet dat zijn ploeg via die balbezit heeft. Die is handig genoeg om zich te ontdoen van 2-3 tegenstanders. Maar die staat op de middenlijn. Nu opent ver en dat is wel een aardige bal naar John. Aan de linkerkant van het veld. Kuiper komt mee. Nou moeten ze bij ADO keuzes maken. Valt er een gaatje ergens. Dan komt de bal voor het doel. Jansen kopt en kopt de bal niet in de buurt van Plet. Die in de zeg maar, recht voor het doel stond. Jansen stond wat ver voorbij de tweede paal. Maar krijgt niet genoeg snelheid mee aan de bal. Zodat de verdediging van Den Haag via Coutinho een hoogste eigen persoon. De keeper. Kan ingrijpen de bal kan oppikken. Keeper trapt. Doet dat op het hoofd van Kuiper. Die speelt zoals u weet bij Twente. En dan heeft Twente dan de bal weer terug. John wil zijn tegenstander dollen. Dat lukt niet. Omeroo blijft goed naar de bal kijken. Bal over de zijlijn. Ingooit Twente. John wil dat snel doen. Maar ziet dat een bal in de richting van plet onbegonnen werk is. Dan gaat de bal breed naar Janssen. Die dan opent naar... Rosales aan de rechterkant van het veld die komt wel met de voorzet. Vrij snel in de richting van het stafdopgebied waar dan Plet als enige staat. Dat mislukt. Uitverdeling van Ado is ook niet heel goed. Sepa geeft de bal dan maar een ros en levert hem daarmee in bij Kuiper. Die neemt risico trouwens. Terwijl hij ziet dat zijn tegenstander Ami in de buurt komt. Maar hij draait er net goed van weg. En geeft dan meteen weer een diepe bal in de buurt van het stafdopgebied. Want blijkbaar heeft Twente er niet veel vertrouwen in in de slotfase om het voetballen te doen. Zodra ze de bal hebben wordt hij zo snel mogelijk in de richting van het stafdopgebied... Van Ado geslingerd. Daar heeft er ook een kramp trouwens nu. Dat lijkt mij Sepa, die daar is blijven liggen. Ado voetbalt overigens vrolijk fris en fruitig verder. Dat is ook merkwaardig om te zien. Mulders heeft nu de bal. De invaller. En dan wordt de bal uiteindelijk door Verhoek. Maar de tribune ingetrapt. Zodat er verzorging in het veld kan komen voor Sepa, Die van zijn krampverschijnselen moet worden afgeholpen. En nu een dokter heeft gevonden. Die luistert naar de naam Gino Coutinho. Want voetballers weten natuurlijk vrij goed hoe je dat doet. Twente gaat wisselen. Laten we dat nog vertellen. Nummer 8, Leroy Ver gaat naar de kant. En nummer 12, Westie Verhoek komt in het elftal. En krijgt zoals dat hoort in Den Haag, hoewel er nog een paar mensen fluiten, maar dat hoort erbij. Toch gewoon een applaus. Mooi. Westie Verhoek debuteert voor Twente. 10 minuten, 8 minuten voor tijd in Den Haag. We gaan het even hebben over uh, Nak-Nek. Dat eindigde in 1-1. Uh, Bukhari maakte de gelijkmaker voor Nak. Uh, Halverwege de tweede helft. Maar kreeg in de blessuretijd ook nog eens een keer rood. En dus was hij de hoofdrolspeler aan Breda kant. Een gekke wedstrijd voor jou moet dat zijn. Uh, de het maken een rode kaart, hoe, hoe voelt dat nu? Ja, aan de ene kant uh, ben ik wel blij met, uh, met die goal. En aan de andere kant is gewoon, uh, ja... Ja, het is mo uh, moeilijk om te zeggen. Het is gewoon, uh, ja... Voor mijn gevoel uh, aan die rode kaart, ja. Ik denk ik ga voor, uh, voor alles, ja. Het, uh, het werd gewoon niets. Werd gewoon rode kaart. Je was te laat. Uh, vond je het terecht, Rood? Ik wel. Ja, ik denk, uh, ik heb de beelden nog niet teruggezien. Maar uh, ik denk dat hij uh, ja, het uh, wel kan trekken. Want uh, ja, ik was te laat. Gekke wedstrijd. In de eerste helft hebben jullie niks in te brengen. Jullie spelen slortig. Veel balverlies creëren eigenlijk bijna geen echte kans. En dan in de tweede helft is het totaal omgedraaid. Hoe kan dat? Ja, de eerste helft uh, was heel slordig van onze kant. We hadden niet goed. Uh, veel ballverlies. Uh, ja, we, we, we kwamen ook niet in de wedstrijd. We verloren veel duels. En, uh, ja, en de tweede helft moet ik zeggen dat, uh, dat, we, dat we goed hebben geknokt. En uh, ja, we moeten blij zijn met, uh, met de puntje. Ja, er zat er wel meer in na de tweede helft. Want uh, ik vond de NSC ook niet de tweede helft geweldig. En, uh, ja, en we konden het afmaken. Maar ja, één punt. Maar wat zegt deze wedstrijd over jullie als ploeg? Was de instelling niet goed in de eerste helft? Waar lag het aan dat jullie zo slordig speelden? Ja, ik zou het nu weten, want uh, als ik Psv en AZ dan was gewoon uh, qua teamprestatie was gewoon perfect en was goed. En, uh, en nu uh, laten we dit op de mat zien en, uh, het is ook, uh, voor de supporters ook niet goed, want uh, die staan uh, achter je. En uh, ik ben blij dat ze ook uh, de tweede helft achter ons stonden, want uh, we hebben ze hard nodig en, en je ziet het. Dus uh, je ziet dat we het wel kunnen. Wat heeft de trainer gezegd in de kleedkamer eigenlijk in de rust? Ja, die was boos. Dat heeft geholpen. Als je boos bent en als hij boos is, dan helpt het zeker. Als je dan echt boos, ja, dan helpt het. Daar weer je geen ruzie mee. Noorden Bukhari, hij scoorde voor NAC en kreeg een rode kaart in blessure tijd. Maar zijn ploeg speelde wel met 1-1 gelijk tegen NEC. 1-1 is het ook bij ADO Twente. Bas tegenrecht. Lompe overtreding van Chatli die uh, met zijn ogen dicht zijn tegenstander bespringt, Ami. Een uh, Ami naar de grond. Vrij schop voor Ado. Ter van de middenlijn. Hij was chagrijnig, denk ik, Chadli, omdat hij zo even na een aardige steekbal van achteruit hoopte Twente een hoekschop te bezorgen. Maar uiteindelijk de bal zelf over de achterlijn van Ado liep. En dus deze overtreding het gevolg komt met de vrije schop. Die bal komt wel het schapsopbied van Twente binnen, maar kan door niemand worden bereikt. Daar was immers nog het dichtbij, maar die bal komt in de handen van Bosker. En langzaam maar zeker krijgt Twente dan toch wel haast. 1-1, 5 minuten nog. Jansen aan de bal. Wesley Verhoek dus voor de duidelijkheid bij Twente in het elftal gekomen. Wesley Verhoek skandeerde ook het Haagse publiek nog toen die binnen de lijnen stond. Ik vertelde al, dat is mooi. En goed om te zien dat dat dus gewoon ook nog kan. Ado heeft de bal aan de rechterkant van het veld. De combinatie loopt eigenlijk mis tussen Paul Mulders en Ahmed Ami. De twee invallers. Dan gaat de bal over de zijlijn. Maar blijkt hij dan toch het laatst door Twente te zijn geraakt. En nu ligt er opnieuw eentje van Ado gebaseerd op het veld. Dat is John Verhoek. Ik denk dat bij Ado, los van het feit dat Supersepa zo even echt kramp had. En John Verhoek nu serieus een... Grimas op het gezicht heeft. Die verraadt dat hij echt pijn heeft aan de linkerenkel. Maar los daarvan komt er natuurlijk ook een moment dat ze bij Ado denken. Nou, vijf minuten voor tijd. 1-1 thuis tegen Twente. Ik vind het wel prima. Als we ergens wat tijd kunnen winnen, gaan we het wel doen. Scheidsrechter dat de Guse Bujuk, die overigens uitstekend fluit. Die uh, nu ook weer zegt tegen Volk. Nou, kom nou maar staan. Want ik ga toch echt doorspelen. Het is nooit zonder jou. Die hij is wel heel erg goed vind ik ook om alles echt valpartijtjes en, en buitelingen die niks voorstellen. Gewoon te laten gaan en te zeggen, jongens, doorvoetballen maar. Die fluit een uitstekende wedstrijd, maar dat zijn we inmiddels. Hoewel deze scheidsrechter nog niet oud is en pas net begint, wel van hem gewend. Een groot talent op dat vlak, dat mag dan, voor zover dat niet al een keer gezegd is, ook wel gezegd. Hij is nu ook zat, want er uh, wordt geknoeid bij Twente achterin en ballen weggetrapt en boos. En Kuiper krijgt geel en... Zo mag Ado dan door. Dus Kuiper roept dan ook nog wat tegen de grensrechter. Ado heeft een ingooi genomen. En die bal komt er voor de voeten van Verhoek. Daar zit daar niet zoveel bij van Oh, dat is Verhoek niet. Dat is een andere invaller bij Ado. Nee, Thierry die de bal dan over de zijlijn speelt. En die blijkt dan ook weer door Twente het laatste zijn geraakt. Zodat daar waar Twente de bal graag wil. Eigenlijk nu al 2-3 minuten. Ado met ballen al op de helft van Twente staat. En daar dus probeert tijd te winnen. Ami. Bij de kornevlag Nog een voorzet gegeven ook, maar niemand van ADO voor het doel. Boske pakt de bal. McLaren wijst en zegt... ...kom maar naar voren, want de tijd dringt. 87 minuten. Een diepe bal naar Verhoek. Verhoek draait weg bij Soepusepa. verhoek voor de duidelijkheid voorzet. Via het lichaam van Soepusepa blijft die bal eigenlijk hangen. Wordt dan door Horvath de andere kant weer opgetrapt. Daar verslikken de ADO-aanvallers zich eigenlijk in de bal. En zijn de Twente-verdedigers er eerder bij via Reusler. En uiteindelijk via Douglas heeft Twente dan de bal weer terug... En mag Douglas het zoeken bij Chatli. Chatli fel op de huid gezeten nu door drie tegenstanders. Hij komt er wel uit. Kuiper geeft de bal niet goed mee aan John. Ado verdedigt uit. Visser, bal achter het standbeen langs. Ami, goede beweging. En dan de bal over de zijne geschoten. McLaren weer met de handen wijd gebarend Omdat hij boos nou, ben... is geworden. Dacht... Wat zeg jij? Nee, sorry. Uh, ga door. Nou, nee, die boos werd McLaren omdat hij dacht dat hij een overtreding zag. Die de scheidsrechter niet zag. En uiteindelijk komt er wel een ingooi voor Twente die Kuiper dan gaat nemen. Kuiper gooit hem terug naar Douglas. Douglas met nog twee officiële minuten plus extra tijd. 1-1, nog altijd de stand in Den Haag. Met een paas breed naar Reusselen. Reuselen, rechterkant van het veld. Rosales schept hem weer het Strasselgebied binnen. Wordt hij weggekopt door ADO, maar dat is niet eens nodig. Want er is buitenspel geconstateerd. Omdat of Plett of Chudley daar dan buitenspel zou hebben gestaan. Maar dat is dus wat Twente eigenlijk doet. Het is wel omsingelen, het is wel de bal breed spelen. Maar omdat het voetballend het nauwelijks lukt vanavond, ook nu niet, gaat de bal eigenlijk vrij snel. Gewoon met een boogje dat strafopgebied binnen. Waar uiteindelijk de Twente aanvallers telkens in de lucht hun meerdere hebben moeten erkennen in de Haagse verdedigers. Want die zijn daar nog niet echt van in de war gebracht. Behalve dan rondom die goal van Plet, Die kwam in de 62e minuut. De gelijkmaker dus van Gleiner plet Bal bezit weer voor Twente. Jansen kan de bal aan de rechterkant net binnenhouden. Westlieve Hoek gaat diep. Westlieve krijgt ook een paas. Maar die wordt onderschept door Horvaat. Komt aan de linkerkant van het veld te liggen. Opnieuw Horvaat aangespeeld. Die wil Sherry bereiken. Dat lukt. Sherry kan de bal binnenhouden Ook van de middenlijn wil dan eens paas op John Verhoek. Maar John Verhoek loopt het midden in terwijl de bal buiten kwam. Twee begrijpen elkaar niet. En Twente neemt weer over via Douglas. Terwijl de laatste officiële minuut van deze wedstrijd er langzaam maar zeker aankomt, Brama de bal krijgt. En Rosales wordt aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Nu moet er een goede voorzet van hem komen. Die komt er wel, maar die wordt toch weggekopt. Jansen wil opnieuw inbrengen. Dat lukt niet. Kuiper pikt halverwege de helft van Den Haag die bal dan op. Ola John wacht op de bal in plaats van er een pas naartoe te doen. Dat geeft zijn tegenstander de gelegenheid er een voet tussen te zetten. Bal over de zijlijn. ingooi Twente. Laatste officiële minuut loopt. Ola John aan de bal. Wipt hem over twee tegenstanders heen. Op 20 meter van het doel in de voeten. Van Pletti wil wegdraaien en schieten. Het wegdraaien doet niet eens. Komt de bal naar de buitenkant via Rosales. Vijf mensen van Twente voor het doel. De komt de voorzet ook. Pletti is dichtbij. Bal weggekopt door Koem. En dan verder weggekopt door Visser aan de andere kant van het veld. Maar die schrikt van de aanwezigheid van Rosales. En kopt de bal over de zijlijn. Zo komt er nog wel druk van Twente in de slotfase van de wedstrijd. Maar levert dat dus niet echt kansen op. Ado wel met de rug tegen de muur. Een verre ingooi van Rosales door Ado weggetrapt. Opnieuw ingebracht, dat lukt niet eens door Verhoek. Dan komt de bal voor de voeten van de andere Verhoek. John die speelt nog bij Ado. Twente heeft veel mensen voor de bal, maar inmiddels lijkt het ook wel weer genoeg achter de bal. Als er een diepe bal komt naar Sherry, die achtervolg wordt door Reusler. Twee moeten het duel in. Reusler met een sliding wel, Maar Reusler weet ook dat er een bal over de achterlijn gaat. En dat hij die het laatst geraakt heeft en dat Ado een hoekschop mag gaan nemen. We zitten in de extra tijd. Inmiddels al een paar seconden. Die extra tijd gaat vijf minuten duren. Dat is al wel even. Ik had gehoopt op drie. <laughs> ik denk, dan maken we het wel even vol. <laughs> maar ja, nu moet ik vijf. Maar dat lukt ook wel, denk ik. Hoeschop van Ado. Die is inmiddels genomen kort. Want Ado wil daar tijd winnen. Dan gaat de bal opnieuw buiten. Dit keer wordt het een ingooi, maar opnieuw is ADO de ploeg die je mag nemen. Voor de duidelijkheid, de stand bij ADO Twente is 1-1 in de extra tijd. Na 7 minuten Smolarek 1-0, na 62 minuten Plet 1-1. Twente heeft een onwaarschijnlijk slechte, slordige, ongeconcentreerde, laconieke, lompe wedstrijd gespeeld. Ado is blijven staan omdat Twente niet de brieën had. om op welke manier dan ook kansen te creëren die ertoe deden. En nu raakt Rosales bij het uitverdedigen. een bal weer zo slecht dat hij hem vanaf de zijkant eigenlijk. met effect zijn eigen strafschopgebied inschiet. Dan moet uh, Kuiper dat oplossen aan de linkerflank Dat lukt maar een half. De bal terug naar Boske, die trapt hem ook maar weer zo wezenloos weg. En dan kan Ado weer overnemen en mag de ploeg zelfs nog hopen op meer als John Verhoek de bal krijgt. En aan de linkerkant nu bij Visser wat ruimte komt. Visser draait weer naar binnen. Dat leek me eerlijk gezegd niet de verstandigste keuze. Gaat de bal terug naar Mulders. Zodat wel de ploeg daar balbezit houdt. Maar Mulders neemt nu risico en verspeelt de bal. Maar komt Twente er met een counter uit. Aan de rechterkant van het veld Verhoek, Westlieverhoek met een voorzet. Die wordt gemist door Koem. Die raakt nog wel half denk ik want de bal leek mee buiten te gaan. Maar dat wordt door de grensrechter niet gezien. Twente mag dan doorvoetballen als het de bal in de ploeg houdt. En dan kan Twente komen. Douglas krijgt een tikje mee. En krijgt een vrije schop. De overtreding gemaakt door Kenneth Omeru. Die krijgt daar geel voor ook, de Nigeriaan. Ja, een, een vrije schop die zeg maar in het verlengde ligt van de punt van het strafhoekgebied Net 2-3 meter daarbuiten. Terwijl de klok richting de 92 minuten gaat. De stand 1-1 is. Dat komt Twente wel goed uit. Want Plet scoorde na 62 minuten met een kopbal uit een vergelijkbaar moment. Toen was het de rebound van een hoekschop. Maar op dit soort momenten kan Twente wat doen. Douglas mee. Plet staat daar. Reusler is mee. Chatley is mee. Achter de bal komt Verhoek te staan die natuurlijk een goede trap heeft. Wesley Verhoek. Zijn eerste wedstrijd nogmaals voor Twente na alle problemen die hij met de enkel heeft gehad. En Twente ruikt dat dit misschien wel eens de ultieme mogelijkheid zou kunnen zijn om toch nog drie punten mee te nemen uit Den Haag. De vrije schop kan komen als de muur van Ado twee mensen op afstand staat. Die staat net in het strafgebied. Dan komt de bal van Verhoek en de buitenspelval van Ado klapt open. Er staan er van Twente ineens vijf buitenspel. Maar bovendien is de bal van Verhoek te scherp en rolt langs iedereen heen. Totaal ongevaarlijk over de achterlijn. Doeltrap voor Ado, het gevolg Coutinho. Die gaat op een sukkeldrafje de bal halen. Plet wil hem daar nog wel even bij helpen. Zegt nu ook tegen scheidsrechter Geze Bejuk dat het wat hem betreft allemaal wel wat sneller mag. Maar ja, uiteraard heeft Coutinho geen enkele reden om haast te maken. Klok na 93 minuten. Twee nog over van de extra tijd. Ado, Twente 1-1. Alkmaar, Amsterdam, Eindhoven en eigenlijk ook wel Rotterdam. En wie weet Heerenveen denken mooi. Dit zijn weer twee punten minder voor Twente als het uh, zo blijft. Of wordt het nog gekker voor Ado als de bal het straf niet binnenkomt. Maar er niemand wil schieten. En Twente uiteindelijk met de schrik vrijkomt als Rosales de bal aan de rechterkant van het veld meeneemt. En maar meteen paast ook nu naar Verhoek. Want gaat het die kant nog op voor Ado mis. Supuseva schiet de bal buiten tegen het hoofd van de grensrechter aan. Dat past overigens precies in deze avond. Want uh, zo'n wedstrijd was het. Maar Twente houdt er even goed een ingooi aan over die dan voor het doel moet worden geslingerd. Nu voor de voeten komt van Jansen. Die strept hem. Het schatselt op die winnaar. Dan komt Verhoek op die paal. Wesley Verhoek schiet de bal voor Twente op de paal. En zo was hij er dan toch heel dichtbij om in de slotseconde Twente toch nog op een voorsprong te schieten. Nu Coutinho zijn doel uit om een bal weg te stompen boven Chatley uit. Dat loopt ook allemaal maar net goed af. Maar Wesley Verhoek op de paal. Had Twente hier in zijn eerste wedstrijd een ongelofelijke dienst kunnen bewijzen door in de extra tijd... Twee hele belangrijke extra punten toe te voegen aan het totaal van Twente. Dat dus nu, zo heeft het in ieder geval alle schijn. Op één blijft steken na deze confrontatie met Ado. Nog 40 seconden over van de extra tijd. Twente komt nog één keer. Het is 1-1. Ola John in vel met Omeru. Omeru wint de Nigeriaan, maar trapt de bal buiten. Snel wil Twente ingooien. Ver die het veld uitgegaan is, krijgt de bal. Die gooit hem snel weer in het veld zodat er ingooi kan komen. Maar Ola John wil een voorzet geven. Komt daar niet aan toe. Dan kan Ado nog een keer een bal op de helft van Twente trappen. Gaat iedereen kijken naar de scheidsrechter. Wil hij al fluiten. Douglas speelt nog een bal terug op Boske. Die kan als het snel gaat. Namelijk nog een seconde of 15. Nog één keer proberen om die bal in de buurt van het doel van Ado te krijgen. Boske geeft de bal een ram. Nu moet er iemand bij Twente doorkoppen. En dan moet maar hopen dat hij spits de bal krijgt. Dat zal het devies zijn. De bal gaat naar de buitenkant. En dan kan John hem niet controleren. En lijkt het erop dat de wedstrijd gedaan is. ADO mag gooien, gaat geen haars meer maken, de klok op 95 minuten plus. En de 1-1 die op het bord staat, al heel lang, zal de eindstand worden in deze wedstrijd. Gezebujuk fluit, ADO viert het punt als een overwinning. En de crisis in Enschede is nog lang niet voorbij. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In Spanje, Real Madrid stoot een teleurstellende week goed af. Na twee gelijke spelen tegen Malaga en Villarreal... volgde een overwinning op Real Sociedad 5-1 werd het En daardoor houdt de koploper een voorsprong van zes punten op Barcelona. Eerder op de dag wat Barça met 2-0 te sterk voor Real Mallorca. In Duitsland liet Klaas-Jan Huntelaar weer eens zien... waarom Schalke 04 hem graag langer in Kelsenkirchen wil houden. De spits maakte beide doelpunten... in de door zijn club gewonnen thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Schalke klimt naar de derde plaats in de Bundesliga... met dank aan een andere Nederlander. Borussia Mönchengladbach zakte namelijk naar de vierde plaats... door het 1-1 gelijke spel tegen Augsburg. De gelijkmaker van Augsburg werd gemaakt... door de Nederlandse aanvoerder Paul Vraag. En natuurlijk ben ik ganz froh dat ik eigenlijk aangeschoten werd bij een torwart. Ik geloof dat het koers was den den op doorschiezen de bal komt halve van torwart terug en kriebelde tegen mijn been. Maar ik heb direct gezien dat het een torwart was. En ja, als man zo ganz am einde een uitgleich erzielt, dan ben ik ja ganz froh. Hij is blij met Paul Vraag. Het was zijn eerste competitietreffer dit seizoen. Klaas-Jan Huntelaar heeft er voor Schalke nu 22 gemaakt. Dat is er 1 minder dan de 23 van Mario Gomez dit seizoen voor Bayern München. Vandaag hield komen ze het bij één treffer in het thuisduel met Hannover 96. Bayern won met 2-1 en heeft nu twee punten achterstand op Borussia Dortmund. Maar de koploper gaat morgen nog op bezoek bij Köln. In Italië was Zlatan Ibrahimovic weer van grote waarde voor Milan. Met twee treffers besliste hij de thuiswedstrijd tegen AS Roma, de club van keeper Maarten Steklenburg. Het werd 2-1. Koploper AC Milan vergrootte de voorsprong op Juventus tot zeven punten. De oude dame uit Turijn neemt het morgen nog op tegen het kwakkelende Inter. In Engeland maakt Manchester. City de ene na de andere misstap. Bij Stoke kwam de rijkste club ter wereld niet verder dan 1-1. Stadgenoot Manchester United kan maandag een voorsprong van drie punten nemen op City. United speelt dan tegen Fulham. Bij Liverpool zijn ze de weg helemaal kwijt. Van de afgelopen zeven wedstrijden wisten de Reds maar eentje te winnen. Drie dagen na de leenlaag tegen Queen's Park Rangers was nu Wigan Athletic te sterk. Met Derek Kuyt in de basis verloor Liverpool met 2-1 van de degradatiekandidaat. Coach Kenny Doglish weet het aan de vermoeidheid. Well, I think we we looked a little bit tired. I think that every single one of them are capable, capable of passing and moving and passing the same color of shirt is what they've got But today I think just the total of three games in six days, we've played a lot of the same players have played the the, the three games. Drie wedstrijden in zeven dagen was voor de spelers wat te veel, zegt Don Gleach. Normaal gesproken kunnen de spelers van Liverpool wel een bal spelen... maar naar nou iemand met hetzelfde, hetzelfde kleurshirt. Maar nu lukte dat dus niet. Liverpool is afgezakt naar de zevende plaats in de Premier League. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met ADO Den Haag tegen Twente. 1-1 berust was het 1-0 door Smollerek. 1-1 werden door Plet Heerenveen. VVV werd 4-1 berust was het 2-0 door Elm en Djuricic. Maguire zorgde nog dat VVV terugkwam, maar Elm en Dost uh, maakten er 4-1 van. De ploeg van Ron Jans heeft zich goed hersteld van de nederlaag... in de halve finale van de beker tegen PSV.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 De Veen was beter dan VVV en daar moest trainer Ton Lokhoff zich gewoon bij neerleggen. Al had hij nog even hoop. Als je dan nog tot 2 terugkomt in de wedstrijd, in de tweede helft, wat je, wat je hoopt, omdat ze ook van de week natuurlijk een, wedstrijd, een zware wedstrijd hebben gespeeld, ja, dan hoop je van dat het nog kan kantelen, dat je, dat je daar vertrouwen uitput, dat je gaat voetballen, dat je ook kansen kan creëren. Maar dat, dat, dat was niet en, en, en dan geef je op het eind nog, uh, nog vrij makkelijk twee goals weg. Roda Vitesse werd 3-1, De Russen was het 2-1. Malky 1-0, 2-0 van Anolt, dat was een eigen doelpunt. 2-1 Prupper en 3-1 Jonker. Roda deferentieerde zich voor de nederlaag tegen Excelsior. Het was een wereld van verschil, vond Mats Jonker. Ja, of ja, dat is ook de voetballer. Je kunt heel, heel slecht voetbal en volgende week gewoon we, ja, winnen. En dan is uh, alles goed. Maar hij vond het verdiende overwinning en uh, ja, we zijn er natuurlijk blij mee. Ja goed, uh, we hebben een elftal dat niet uh, heel stabiel presteren. Dat weten we ook zelf. Uh, dus ja, je moet elke keer herpakken. Dat hebben we heel vaak gedaan. Dat was eigenlijk de opdracht. Vitesse staat op de ranglijst hoger dan Roda. Maar de trainer van Vitesse, John van der Brom, zag dat helemaal niet terug in de wedstrijd. Nee, we hebben niet geprofiteerd van de, van de goede uitgangspositie waar we hier vooraf mee naartoe gingen. en hè, Dat zeiden we. We hebben vertrouwen. Elftal staat, dus duidelijkheid. Iedereen weet dat hij min of meer speelt, omdat ze het gewoon drie wedstrijden goed hebben gedaan. Maar dan zie je dat we, dat we toch vanavond uh, a, uh, een, een, een mindere wedstrijd spelen. En daardoor, uh, niet dat we ons nu gelijk in de, in de problemen werken... maar het ons zeker niet makkelijk hebben gemaakt. NAC NEC werd 1-1. Dus was het 0-1 door Sjöne Bukari maakte gelijk. De maken van NEC, Lasse Sjöne... kon de afloop wel leven met dat gelijke spel. Gezien de tweede helft uh, ben ik wel blij. Uh, ik denk we de, de eerste helft, een, een goede eerste helft speelde... Veel kansen creëren en zelf nog wel drie of vier moeten maken. En, uh, maar als je ons dan in de tweede helft ziet, is het totaal, uh, totaal omgekeerd. Uh, slap. Uh, geen twijfels gewonnen. Uh, de tweede ballen waren voor hun, uh, de kansen waren voor hun. Dan dus, uh, moet je nog blij zijn dat er nog 1-1 blijft. Uh, dus uh, gezien de tweede helft ben ik wel blij met een puntje, ja. Schöne was de ene doelpunt te maken de andere was nooit in Bukari. En die kreeg een blessure tijd ook nog rood. Ja, aan de ene kant uh, ben ik wel blij met, uh, met die goal en aan de andere kant gewoon, uh, ja... Ja, het is mo moeilijk om te zeggen. Het is gewoon uh, ja, voor mijn gevoel uh, aan die rode kaart. Ja. Ik denk ik ga voor, uh, voor alles. Ja. En het, uh, het werd gewoon niets. Werd gewoon rode kaart. Ja, ik was te laat. Gisteren uh, verloor Excelsior van FC Groningen. Het werd 0-1. Morgenmiddag om half 1 is er AZRKC. Om half 3 Heracles tegen FC Utrecht en de Graafschap Feyenoord. En om half 5 Ajax PSV. AZ gaat een kop, 53 uit 26, door Ajax, 52 uit 26, dan FC Twente en nee, eerst FC Twente, 52 uit 27, dan PSV, 51 uit 26, en Heerenveen heeft er ook 51, maar dan uit 27, en Feyenoord heeft er 48 uit 26. 14e is NAC, 30 uit 27. Dan ADO, 29 uit 27. Dan VVV, 25 uit 27. Dan een behoorlijk gat van 7 punten, want Excelsior heeft er 18 uit 27. En daaronder staat nog de graafschap, 16 uit 26. En dan de eerste divisie, daar was vanavond één wedstrijd. Telster-Eindhoven, het werd 1-1. En bij Eindhoven zat Erwin Koeman voor het eerst als trainer op de bank. Rob Fleur praat na het gelijke spel met de debutant. Wat heb je deze week allemaal kunnen doen, mogen doen? Of wat heb je gedaan? Nou, niet, niet veel bijzonders. We hebben gewoon vijf keer getraind. En uh, ik ken in ieder geval alle jongens nu redelijk goed. En dat was ook de doelstelling de eerste dagen, om iedereen te goed te leren kennen. En, dit was ook echt de eerste wedstrijd dat ik intensief beleefd heb bij Eindhoven. Je hebt ze dit seizoen eerder dit seizoen twee keer zien spelen. Wat ga je veranderen of wat wil je veranderen? Je hebt weinig tijd. Ja, wat ga je veranderen? We moeten het ook allemaal niet zo groot maken. Ernest Faber heeft drie kwart jaar met dit elftal gewerkt. En ze doen het goed. Ze proberen te voetballen. En natuurlijk een opleidingsclub met een aantal jo uh, zeer jonge spelers die uh, via Eindhoven hopelijk de weg naar de Eredivisie vinden. En uh, je staat op een positie dat je in principe, in principe de play-offs uh, gaat spelen. Alleen ik vind wel als je betaald voetbal speelt, uh, prestatiesport uh, speelt, dan, ja, dan moet, daar ook een, uh, moet er ook iets in je lichaam zitten van oké, okay, uh, we moeten ook winnen. Het is niet alleen maar leuk voetballen, maar uh, uiteindelijk gaat het ook om de winst. En dat is ook... Uh, uh, iets wat in een opleiding hoort te zijn. En dan ken ik Erwin Koeman een klein beetje. Die dan met niets anders genoegen dan winst, hoor. Ja, maar oké, okay, uh, je, uh, je kan niet uh, je, jezelf gaan vergelijken met, met spelers uh, van Eindhoven. Alleen ik, uh, je wil wel hebben dat uh, de dat jongens zijn die uh, ja, met, met gif in hun lichaam uh, wedstrijd spelen. Uh, nou oké, okay, dit uh, was pas mijn eerste wedstrijd bij Eindhoven en ik heb heel veel goede dingen gezien, maar... ...vandaag was er ook een aantal momenten dat heel slordig was. Nou ja, daar ga je dan aan werken. Men noemt dit van jou een vriendendienst. Vind je dat zelf ook zo? Ja, ik moet zeggen dat ik zat thuis, ik had geen club. Uh, Eindhoven vind ik een sympathieke nice club. Mensen uh, die aan het bewind zijn, zijn jong en dynamisch. En, uh, en ik had er zin in en uiteindelijk uh, ja, we kwamen we vlot uh, overeen dat ik het seizoen uh, zal afmaken en, nou, en, en dat gebeurt ook. En dan ben je een blauwe maandag bezig en dan belt RKC. Wat dacht je toen? Van ja jongens ik ben amper in Eindhoven begonnen wachten even. Nou ik schrok niet hoor. Nee, maar, maar dat is gewoon mijn gevoel. Ik heb daar net uh, vier dagen achter de rug. Ik heb daar uh, vier dagen geleden nog met hen onderhandeld om het seizoen af te maken en... En voor mij is het alleen maar mooi dat RKC komt, dat zij, dat, dat zij mij willen hebben. Alleen ja, voor mijn gevoel, mijn gevoel zeg maar gewoon, dat ik nog niet met de club ga praten. Erwin Koeman, de nieuwe trainer van Eindhoven, dat met 1-1 gelijk speelde tegen Telstar. En nu de tweede plaats in de Eerste Divisie deelt met Sparta. Weliswaar op grote achterstand van de koploper. En dat is uh, FC Zwolle 9 punten voor. Langs de lijn, morgen voor de tienduizendste keer. Uh, uh, jaar in, jaar uit, eerst een paar keer per week... en later dagelijks op de radio. En dat sinds 1 januari 1967. 45 jaar sport op de Nederlandse radio, dus met veel hoogtepunten. NOS Langs de Lijn. Hoe was het ook alweer? Robbie Renzebrink. Robbie Renzebrink legt de bal op links neer, waar uh, Jan Forsbeet mee opkomt, want uh, in beweging is Forsbeet altijd. Forsbeet moet een duel aangaan, kan de bal niet voor het doel brengen, brengt hem voor afstand naar Haan. Haan legt de bal in de diepte, waar een van de kerkhofer misschien kan oppikken. is van de kerkhofer legt hem voor, inkomt het op Nannicka, goal! Dik Nannicka! Een doelpunt voor Nederland en het is gelijk geworden! 36 minuten en 20 seconden is er gespeeld, hoe uitstekend ging dat! Kent u die stem nog? Eddie Poelman. En het was de WK-finale van 1978 in en tegen Argentinië. Goedenavond, Eddie. Hey, Bartolo. Wat uh, herinner jij je allemaal van die finale? Van die finale? Ja, daar herinner ik me een heleboel van. Zelfs de weg ernaartoe en met name de weg uh, naar het stadion vandaan. Maar uh, in het gezelschap van uh, Evert ten aantal en Jack van Gelder uh, hebben we daar... Uh, een, een hele goede en mooie productie gemaakt eigenlijk voor die tijd. Uh, want uh, toen kon je nog uh, overal bij en daar hebben we optimaal van geprofiteerd in dat toernooi. Ja, uh, er gebeurde voor de wedstrijd al wat daar hè, met René van de Kerkhof. Uh, ja, nou ja goed, dat was een, een heel theaterstuk. En uh, daar zijn uh, zelfs recent weer verhalen over opgedoken over de, de arbitrage... en over het, uh, het hele spel van de Argentijnen natuurlijk ook. Over uh, de manier waarop die Argentijnen de finale haalden... Dus uh, het, het hele verhaal over dat toernooi is misschien nog niet eens bekend. Maar ja, dat doet er niks aan af en uh, dat is toch wat overeind blijft staan. Dat we die finale uiteindelijk met verliezende cijfers hebben moeten afsluiten. Ja, maar we konden en mochten ook niet winnen, hè? We. Nee, dat, dat schijnt zo geweest te zijn. Uh, maar ja, uh, die bal van uh, Rens op de paal, dat scheelde natuurlijk maar het, uh, het bekende spreekwoordelijk uh, haartje of het was toch gebeurd. En wat allemaal losgekomen was, daar durf ik maar niet aan te denken. Nee, er was ook veel psychologische oorlogvoering. Er was uh, redelijk veel psychologische oorlogvoering. Al moet ik zeggen dat uh, Appel en de spelers van het Nederlandse afval... ...daar niet erg uh, ontvankelijk en gevoelig voor waren. Wat dat aangaat, uh, was het een, uh, een enigszins uh, misschien... Door de jeugd ook wat naïeve, maar anderzijds ook uh, heel uh, niet ontvankelijke groep voor dat soort uh, toestanden. Want ik denk niet dat uh, spelers echt het gevoel gehad hebben dat ze van buitenaf. Uh... Onder druk gezet werden anders uh, dan door de resultaten. Nee, uh, er waren in uh, Nederland zelfs acties, kan ik me herinneren, die uh, vroegen of Nederland zelf dan niet naar Argentinië zou gaan. Uh, uiteindelijk, uh, toen de Argentijnen de beker in ontvangst namen, waren er geen oranje spelers op het veld. Dat zou je tegenwoordig toch niet meer meemaken. Nee, tegenwoordig hebben ze daar uh, protocollen voor. Maar of dat. Uh, ik denk niet dat het een, op dat moment een heel bewust. Uh, met name politieke actie van het Nederlands Aftal was, het was gewoon wel de teleurstelling over dat het toch heel dichtbij geweest was. En uh, uh, ik denk dat uh, het hoofd van de spelers er uh, niet naar stond en dat er niemand uh, kwam die riep van uh, heren, u moet zich aan dat en dat draaiboek houden, want uh, dat draaiboek dat bestond gewoon niet. Nee, ze, dit was één van jouw hoogtepunten en één van de hoogtepunten van Langs de Lijn, maar je kent er ongetwijfeld nog veel meer. Ja, ik heb uh, in de, de jaren 475 tot 81 alle Nederlandse afstandwedstrijden, alle Europa Cup finales en dergelijke gedaan. Uh, wat bijvoorbeeld ook een heel unieke ervaring was, was het, uh, het EK in Joegoslavië, toenmalig Joegoslavië in 76 bijvoorbeeld uh, die wedstrijd met scheidsrechter Thomas. Uh, ...die Van Hanigem en Neeskens van het veld sturen. Dus uh, het is een hele opeenstapeling geweest. Wat dat aangaat, uh, heb ik eigenlijk alleen maar mooie en prettige herinneringen aan langs de lijn. Ja, je hebt het niet helemaal van het begin af aan meegemaakt, uh, 1967. Maar uh, is er in al die jaren veel veranderd dan langs de lijn? Uh, er is, uh, ja, natuurlijk het een en ander veranderd door, de, door het voortschrijden van de techniek. Maar uh, zal ik je eerst iets vertellen wat mij, uh, wat mij stoort, recent? Ja? Uh, dat uh, presentatoren, niet alleen jij, maar de presentatoren, veel minder verrassing kennen en uh, minder blij geven van verrassing dan uh, in de tijd van noem maar uh, Postema en, uh, en Tom Blom. Die, die televisie afkijken, die bij jullie op de redactie staan, die maken dat de presentatoren veel te veel weten en dat ze daardoor veel minder uh, alert zijn en verbaasd en verrast reageren dan de presentatoren uit het verleden. Dus in dat opzicht vind ik eigenlijk de vooruitgang van de techniek een stap terug voor de luisteraar. Eddy, uh, we zullen het ons te harten nemen. Ik vooral. Uh, ik zal de tv nee, voortaan niet nee, uitzetten. Nee, jij niet alleen. <laughs> Ik zal de tv overigens uh, voortaan niet uitzetten. Want het is veel te leuk om al die wedstrijden te zien. Uh, ja, dat is het probleem. Ja, ja, het is het einde van deze NOS Langs de Lijn. Eddy, we zien je ongetwijfeld morgen terug bij het uh, jubileum uitzending. De tienduizendste van Langs de Lijn. Morgen in beeld en geluid kunt u uh, als luisteraar ook komen kijken. Daardoor is het langslijnen morgen van 12 tot 7 uur. Pieter van der Wielen doet straks met het oog op morgen. En u allemaal tot morgenmiddag. Tot dan. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, zou je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.